Het weer vanmiddag veel zon, maar lokaal ook stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvalliger, geregeld een bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam. 11 kilometer tussen Leidschendam en Hoogmaden door een ongeluk. Bij Hoogmaden is de linkerreis ook dicht. Richting Den Haag staat 4 kilometer bij Soeterwoude. A9 richting Amstelveen. 4 kilometer tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 3 kilometer. En richting Den Haag tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oudderijn 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. De parallelrijbaan is op dit moment daar afgesloten. En op de hoofdrijbaan is daar de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen ochtend en Tiel 3. A20 in de richting Gouda. voor oprechtseplein op 3 kilometer. En op de N15 richting Rotterdam voor de tunnel 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil in de tunnel En die blokkeert daar twee rijstroken. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Vorti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, een se fosse uscita di colpo un'occhiata di sole, vorrei poterti ricordare, lo sai, come la storia importante, davvero, een che siamo sul sentimento che hai, solo un canto leggere. Cheering Did you ever even try? Infatuate, but never find. Just falling slowly. Yeah. You left me so.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 En gevlogen in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat? De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer de fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers een drie bestond nog weer. Maar ieder had zijn eigen stem. De stijger komt nu van Paul Jeruzalem.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 Stijve klompen lief van Paljas Jeruzalem.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 Op elke stijger klonken ween, van Pali, Jeruzalem, Hilfer zijn Vrienden stond nog meer, maar ieder had zijn eigen stem.